Bent u weer terug? Ik ben weer terug. Is Slopstad er nog niet? Die komt wat later. Toen Dag Jaap. Huh? Ik ben terug. Is er nog iets gebeurd? <truh> Goed. Dag Geert. Dag Maarten. Wil je noteren dat ik twintig vakantiedagen heb gehaald...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 U krijgt dus zo spoedig mogelijk bericht van ons. Als het kan, nog voor het eind van de week. Geeft u maar. U wilt niet in uw jas geholpen worden? Nee, nee, nee. U komt uit Friesland? Nee. Met familie van de familie van de akker die van de mond van de oude Middelzee heeft geschreven? Mijn familie komt uit de wouden. Anarchisten. Dag juffrouw van der de haken.